4 uur. Het los journaal Door Alt Megens. Premier Rutte wil zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over de dagbesteding. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden de plannen onduidelijk en onzeker. Het kabinet is van plan het recht op dagbesteding... voor dementerende ouderen en gehandicapten af te schaffen. Het wordt een voorziening die door de gemeente wordt uitgevoerd. De overheveling gaat gepaard met een bezuiniging. Er was in de Kamer vooral veel discussie over het jaar 2014... Het kabinet wil het nieuwe systeem in 2015 invoeren... maar 2014 is een overgangsjaar. Bestaande gevallen houden dat jaar het recht op dagbesteding... maar nieuwe gevallen komen er in principe niet voor in aanmerking. SP-leider Roemer hekelde de plannen. Je mag in 2014 niet dementerend worden. Dan weten de mensen dat vast thuis niet doen. Dat mag niet. Want in 2014 krijgt u niet meer die dagbesteding... die iemand die toevallig op 31 eh, of 30 december 2013 dat nog wel had... Die krijgt hij niet meer. Het is bijna discriminatie wat hij doet. Het debat over de regeringsverklaring duurt waarschijnlijk nog de hele avond. De kans dat er bij economische tegenvallers opnieuw aan de AOW-plannen wordt gesleuteld is klein. Zijn Rutte eerder in het debat. De oudere partij 50PLUS vroeg zich af of het kabinet nog meer versnellingen met de verhoging van de AOW-leeftijd in petto heeft. Dat het steeds weer sneller ingevoerd wordt veroorzaakt veel onrust onder ouderen, zei fractievoorzitter Krol. Volgens Rutte is de intentie van dit kabinet om de rit uit te zitten... en de plannen die er nu liggen niet nog eens op de schop te nemen. Maar een garantie wilde hij niet geven. Israël heeft vanmiddag met een raketaanval in de Gazastrook de leider van de militaire vleugel van Hamas gedood. Hamas-leider Ahmed Jabari werd geraakt toen hij in zijn auto zat. Jabari stond al jaren bovenaan de dodenlijst van het Israëlische leger. Hij was ook de leider van de Al-Qassam-brigades... die verantwoordelijk worden gehouden voor de raketbeschietingen op Israël. Afgelopen dagen waarschuwde Tel Aviv dat Hamas-leiders zouden worden gedood... als vergelding voor de raketaanval op het zuiden van Israël. Israël dreigt alle onderlinge vredesverdragen ongeldig te verklaren... als de Palestijnen hun verzoek tot erkenning bij de Verenigde Naties doorzetten. En deze maand vraagt de Palestijnse president Abbas de VN om de status van waarnemend lid. Israël en de VS zijn tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat... en vinden dat die staat er alleen via onderhandelingen kan komen.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 Het weer, vanavond klaart het steeds meer op, het koelt flink af. Minimum temperatuur ligt net onder het vriespunt. Morgenochtend is het dan grijs en mistig met in de middag kans op wat zon. Het wordt 4 tot 8 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 52 kilometer het een vrij normale avondspits. enige opvallende file op de A16 richting Rotterdam. Daar staat voor de Trechttunnel 3 kilometer. De rechte tunnelbuis is daar afgesloten, want er wordt olie schoongemaakt. Rijdt u nog in de regio Roosendaal of Bergen op Zoom. Bent u onderweg naar Rotterdam, kunt u het beste omleiden... via de Heino-tunnel over de A59 en de A29.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 Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO met zometeen ons panel. Maar eerst wetenschap. Frederik Melman is hier aangeschoven. Frederik, vertel, jij hebt uh, uh, iets te melden over een onderzoek naar dissonanten. Dissonanten, dat klopt. Uh, ja, dissonanten, even om dadelijk aan te geven wat dat is. Hè. Dat zijn klanken die... Niet harmonieus klinken. Wanklanken eigenlijk gewoon. Precies, het wrijft een beetje. Misschien moeten we even beginnen met te laten hoe het klinkt. Eerst maar even, hoe klinkt harmonieus? Nou, dat is duidelijk, hè? Het klinkt als een klok. En nu, niet harmonieus. Het klinkt ook als een klok, ja, maar... <laughs> vind ik. Maar we een lelijke klok, de, klok de, maar de, toch precies. een klok. Het klinkt wel heel anders. En de grap is, want het ene vind ik althans... en het vindt de meerderheid, klinkt fijner. De, de harmonieuze klank, het mm -hmm. andere niet. En de vraag is, waarom is dat eigenlijk zo? En Canadese muziekonderzoekers... die hebben nu, denken ze, uh, achterhaald hoe dat precies zit. Uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben die verschillende klanken, harmonieus en niet-harmonieus... laten horen aan, aan proefpersonen. En iedere keer een beetje wat verandert aan die klanken. En zo hebben ze uh, kunnen pinpointen waar het nou precies aan ligt. Wat zie je bij harmonieuze klanken? Dat tussen twee noten de, het, het geluid dat in golven zich beweegt... dat smelt mooi samen. Dus dat klinkt lekker, vinden wij. Terwijl bij niet-harmonieus geluid zie je dus tussen twee noten in... Dan heb je een soort van, dat heet dan boventonen... en die golfbewegingen, die punten daarvan... die smelten niet samen. Dat varieert net een klein beetje... waardoor dus ja, het, het, het wrijft, mm -hmm. Het vringt. Het vringt. Zicht. Ja. Dat, dat klinkt gewoon niet lekker. De grap is, hoe hebben ze dat nou kunnen onderzoeken? Want heb je, ja, je hebt dan wel een gezonde groep proefpersonen... maar daartegenover moet je dus een groep zetten... Ja, die dat niet heeft... of die een, een soort van afwijking heeft... voor het gevoel voor muziek. Uh, en de grap is... Zo'n groep is er. Dat heet, er zijn mensen die hebben een erfelijke afwijking. Dat heet amusie. En die mensen hebben geen gevoel voor ritme. Geen toon houden is moeilijk. Uh, noem maar op. Als je ze in de disco ziet, dan ja, dansen ze ook uit de muziek. Maar ze hebben ook het voordeel dat ze zich nooit ergeren aan muziek. Nee, maar ja, ik weet niet. Ik denk dat je ook niet zo kunt genieten van muziek... als misschien anderen dat kunnen. Hm. En, nou ja, goed, in Canada hebben ze dus... Dat is dus heel bijzonder... Herkennen die woord. mensen muziek ook niet? Je, hoort, je laat ze een plaat horen die wij een miljard keer gehoord hebben. Iets van de Beatles. En je, la, je, je laat die mensen dat ook horen en dan herkennen ze het niet. Dat is een hele goede vraag. Ik zou niet weten. Maar wat wel zo is, is dat ze melodie niet, niet herkennen. Dus ik denk dat, ze, uh, dat het in ieder geval de hele tijd moet duren voordat ja. ze het herkennen. Misschien het de tekst, een, maar het is moeilijk. Een soort van de hebben... de, dementie voor muziek. Ja, ik hebben... ja, kan het ja. vergelijken. Ze hebben dat ook dus aan die mensen die a-muziek hebben laten horen. En wat ja. zagen ze dan? Nou ja, daarbij zien ze dus... Het dat, dat maakt hen helemaal niet uit of je nou harmonieuze of niet harmonieuze uh, muziek laat horen. Het maakt nog een bal uit. Ze vinden het allemaal even ja, leuk of niet leuk. Mm -hmm. uh, het heeft natuurlijk niet direct een, een toepassing. Maar goed, wetenschap is ook vragen stellen mm. en weten hoe het precies zit. Weten ze dus eigenlijk hoe, hoe, hoe, hoe dat zit met die mensen die amusie hebben? Waar dat vandaan komt? Nee, nog of niet nog precies. een deeltje is... van de hersenen wat onbekend is zeker? Nee, want het, het, het interessante is dat muziek is echt, muziekwetenschap, een onontgonnen gebied. He, ze weten die mensen zijn, als ze weten dat het overerfbaar is. is er is een erfelijke component in, maar precies hoe het werkt in het brein, dat weten ze niet. En in dit geval weten ze wel, ze hebben kunnen zien welk onderdeel van de klank we niet fijn vinden. Maar hoe dat dan precies in het brein en het oor verwerkt wordt... Ja, dat zal stap twee of drie uh, vervolgens zijn. En is het niet heel simpel wat je toch altijd denkt terug te brengen op gewoonte? Dat wij bijvoorbeeld uh, muziek uit uh, uh, het Verre Oosten... vinden wij niet prettig of niet prettig of niet mooi... omdat we niet gewend zijn aan die klanken en aan het metrum... Ja. Zou je niet gewoon heel makkelijk kunnen zeggen. Ah, wat de boer niet kent, dat, dat vreet hij niet? Ja, nou, het is interessant dat je dat zegt. Want dat was altijd al de discussie. Hè? Er zijn heel veel mensen die zeggen: het is een kwestie van. Je moet eraan, uh, uh, je moet eraan wennen. Uh, nu zien we dus, het is in ieder geval deels. Erfelijk, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het ook deels een kwestie van, van aanwennen is. Want wat wij niet mooi vinden, hè, dus niet mm -hmm. harmonieuze klanken... vinden ze bijvoorbeeld in Turkije, waar je ja, toch meer van precies. dat soort... Of gamelan in Indonesië. Daar vinden mensen dat net wel heel mooi. Dus of het is dat hun brein een soort van anders ontwikkeld is... He, want of, dit is gewenning. Ja. Of, of gewenning. Want Ik je vond... hebt natuurlijk ook in de klassieke muziek. Er zijn uh, uh, componisten geweest die werkelijk de wereld op hun kop zetten even geleden. Terwijl wij denken, oh, een uitgekoud deuntje. Maar waar, waar echt iedereen te hoop liep van wat is dit voor schandelijks wat we hier te horen ja. krijgen. Maler, wie was het? Ja, ja, nou ja, er zijn er meerdere geweest. Ja, nou zou het ook kunnen zijn. Ja. Ja. Er is een site waar je even naar moet verwijzen. Onze site, denk ik. Want... Ja, want uh, nou ja, goed, als je dit hoort en denkt van... God, ik herken mezelf hier wel. En ik heb het, Of in ieder geval, je denkt jezelf te herkennen. Ga dan even naar villavpro.nl. Daar hebben we een link opgenomen. Naar die website van de uh, Canadese muziekonderzoekers. Dan kun je zelf testen of je amusie of een vorm daarvan hebt of niet. Oké, okay, dankjewel. Frederik Melman, tot de volgende keer. Dank je. Tijd voor ons buitenlandpanel vandaag met Henk schulte Nordholt, een sinoloog en zakenman. En een sinoloog is iemand die verstand heeft van China. En Wim van Ekelen, oud-minister van Defensie en oud-secretaris-generaal van de West-Europese Unie. We gaan het eerst even hebben over de kwestie Petreius. Even in staccato wat is er aan de hand. Petreius, een van de belangrijkste ge Amerikaanse generaals van de laatste 30 jaar. Hij is inmiddels directeur van de CIA afgestapt, overigens, want hij ging vreemd. Met een mevrouw Brodwell, die mevrouw. Mevrouw Brotwell, die mailde met een mevrouw Jill Kelly... omdat zij die mevrouw Kelly ervan verdacht dat ze ook iets met Petraeus had. En dat kan natuurlijk niet. Maar die mevrouw Kelly die had ook weer een amoureuze e-mailrelatie... met een generaal John Allen. En dat is niet zomaar een generaal. Hij is de commandant van de Amerikaanse troepen in Afghanistan. En die mevrouw Kelly had ook nog eens een keer op haar laptop... heeft de FBI ontdekt, geheime informatie... Kortom, één grote klerenzooi. Het is een gate. M is gate. Meneer Van Ekelen, dit, uh, dit kan hier niet bij blijven. Uh, althans, in Amerika zal het hier zeker niet bij blijven. Uh, als dit in Frankrijk gebeurd was... denk <lacht> ik dat mensen er uh, niet veel aandacht aan zouden hebben besteed. Ja, maar geheime informatie op een laptop van een burger... dat lijkt me toch niet in orde. Nou, maar die dat moet eerst nog blijken, hè, Of het echt geheime informatie was. Classified uh, ja. staat er in de... Ja, uh, in nou ja. Uh, nou, Het is niet, het is niet juist, uh, maar ik zou zeggen... zelfs generaals zijn net mensen en daar gebeuren dit soort dingen. Ja. Maar het komt natuurlijk uh, wel op een heel merkwaardig moment... net nadat uh, Obama herkozen is. Ja. Uh, en ik denk dat het Obama dus uh, wel in staat zal stellen... om uh, veel strakker op te treden tegen de militairen. Hm. En wat dat betreft... Uh, hij heeft zal, het misschien nog een goed effect. Hij zal uh, in elk geval ook nieuwe mensen, uh, uh, een groep nieuwe mensen aan moeten boren. Want deze John Allen, die was dus commandant in Afghanistan. Nou gaat Amerika daar weg. Maar hij was ook de beoogd hoogste baas van de NAVO-troepen in, in Europa. Wordt. Word, zou, ja, zou, ja. ja. zou het worden. Nou, ja. misschien wordt dit het nog wel. Ja. Dat weet ik niet. Want ik geloof dat voor Allen de aanklacht aanzienlijk minder heftig is... dan uh, tegen Petraeus. Ja, ik denk Patreus... ook, uh, maar het is toch ook zo, meneer Van Ekelen, dat dat dat gaat. wie maakt dat nou uit dat gaat? Trouwens, niemand een bal aan zou ik zeggen. Maar het gaat erom, wat voor informatie is er allemaal uitgewisseld tussen die mensen? Dat is veel linker. Ja, maar ik geloof dat Ellen alleen uh, aan die ene mevrouw allerlei uh, boodschapjes, e-mails heeft gestuurd. Ja. Ja. En uh, ik geloof niet dat daar echt veel uh, geheime of zelfs certified information in zat. Laten we het hopen. Henk Schulte Noordhond, uh, Noordhond hoe dealen ze in China met dit soort uh, affaires? Um. Ja, China is dit jaar van de ene schandaal de het andere gerold. Ja. Dus niemand kijkt ervan op. Iedereen weet dat uh, relaties met dames uh, in alle kringen, vooral de hoogste kringen, veel voorkomt. Het is natuurlijk wel eens iets uh, waar men van geniet op internet... Wordt het smakelijk uitgemeten? Nee, maar als de top in de gaten krijgt, hé, hey, hier kan. Hier kunnen wel een staatsgeheimen mee t, uh, in het geding zijn. Wat ja, neem maar dan spreek je over bij spionage. Dat is natuurlijk wel. Je hebt wel generaals vroeger of die dan relaties hadden met Taiwanese dames. En dan, dan, werd, het heel, dan werd het natuurlijk een staatskwestie. Ja. Nee. Maar als het binnenlands zich afspeelt, zou je er vanaf weet, is het geen reden om af te treden. Ik denk dat het ook iets met de Puriteinse aard van Amerika te maken heeft waar meneer Van Ekel ook net aan refereert. Ja, dat denk ik ook, meneer Van Ekel. Want volgens de berichten die wij lazen... is het zelfs bij de militaire wet in, in Amerika... Is het, is het een reden tot ontslag... als, als blijkt dat je overspel hebt gepleegd... Nemport, of je dan ook nog stiekem geheimjes hebt uitgewisseld? Nee, dat is juist. Maar Petreus was juist met zijn nieuwe functie... uit het leger gegaan. Dat was een voorzet... Een, uh... Een uh, voorwaarde om zijn uh, nieuwe functie te aanvaarden. Dus uit die hoofden is hij niet meer uh, vervolgbaar. No. Uh, maar voor anderen wel. No. Maar generaal Allen wordt er niet van verdacht dat hij overspel nee. heeft gepleegd. Nee. Oké, okay. we gaan even naar het uh, uh, Chinese congres, het, uh, het congres van de Chinese Communistische Partij. Morgen wordt dat afgerond, dan zijn ze een week bezig. We pikken er een paar dingen uit, Henk Schulte noordholt uh, om te beginnen. Uh, er werd opgespeculeerd dat er meer interne democratie in die partij zou komen. Nou, ik las een analyse op, in, op een of andere site en daar maken ze daar gehakt van. Dat gaat niet gebeuren. Nee, nee, dat is inderdaad. speculaties gebleken. Een grote speech van Groet Jintao. Vorige week zei ook. We gaan nooit de democratie invoeren. Geen kopie, kopie van de westerse democratie. Groet Jintao is de president. En de president. De, de, de nu aftredende partijsecretaris stevens ja. president van China. We mogen niet de, de, het slechte pad bewandelen om een, de, de vlag te veranderen. Om een andere vlag op te hangen. Mm. Daarmee wordt bedoeld de rode vlag. Dus alle geluiden zijn, um, zijn, ambt, zijn een voortzetting van het huidige beleid. En we moeten natuurlijk nog kijken wat er morgen gebeurt. Welke dan worden zeven, er de top mensen De aangelezen. top zeven dan, ja. dan komen dan naar buiten wandelen. En voor iedereen is dat een, uh, nog een beetje gissen wie uh, dat worden. Hoewel die line-up nu wel steeds duidelijker gaat worden. En uh, ja, tot, tot spijt van mij en misschien ook, ik denk ik ook heel veel Chinezen, gaat het een hele conservatieve line-up worden. Oh. Van mannen, uh, allemaal mannen, dat om te beginnen, maar ook allemaal ruim in de zestig. De jongste is 57 en uh, is zeker drie of vier van die mannen... die behoren tot de zogenaamde grote rode families in China... de aristocratische families, die, ja, die via patronage die functies hebben gekregen. Ja, maar dat is De een geleiding dat... die veel ouder is, die stammen uit... De, die komen uit de ranks en faal van de communistische partij... en deze komen echt uit rijke families... Ja. die dan de macht weer over lijken te nemen in China. Ja, goed het huidige de, de president en Huynh Zabau... dat zijn mensen die via de rank-en-file... je zou zeggen bijna meritocratisch zijn opgeklommen. Maar nu zie je toch weer een terugkeer van de grote families. Um, dat zijn bijvoorbeeld mensen die aan Deng Xiaoping nog gelieerd zijn... Uh, en daardoor hun, hun, hun status uh, ontleend hebben. Dat soort mensen. Hmm. En, en die zijn bang, want er werd dus de hele tijd wel gesproken... in de vorige periode ook dat er absoluut hervormingen moeten komen... of dat dan binnen de partij is. Maar in elk geval bijvoorbeeld op economisch vlak... en ook als het misschien gaat om de bevolkingspartij... Politiek. maar nu lijkt het net alsof er een soort geest waait van, ja, hervormingen die kan je ook, kunnen ook uit de hand lopen. Dan heb je he, de macht niet meer, dus laten we er maar niet al te hard mee beginnen. Ja, men is doodsbang voor hervormingen. Hervormingen, politieke hervormingen dan, hè? maar ook economische hervormingen trouwens. Uh, maar politieke hervormingen worden steeds geassocieerd met Gorbachev, eind jaren tachtig, die ook het systeem wilde uh, hervormen. Nou, het resultaat was dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel en de, de communistische Partij niet langer aan de macht was. Dat is een beetje het schrikbeeld van die mensen nu. Dus dan, dat leidt tot een soort atrofie, een soort angst voor, ja, dan moeten we maar niet hervormen of doormodderen. Ja. Men is heel bang die macht te delen. En daar komt ook een economisch aspect bij, dat die families ook hun handen hebben in al de grote banken, in de grote staatsbedrijven. Dat is ook de laatste maand echt aan, aan, hè, aan het licht gekomen. Uh, hm. Wen Jiabao, nou een hele aardige bemiddelijke man, die ook heel veel over democratie praat, of sprak de laatste tien jaar. Die familie was, is, schijnt goed te zijn voor bijna drie miljard dollar. Hm dus niet tien miljoen, maar drie miljard meteen. Ja. En, en die dat soort feiten komen steeds meer naar boven. Dus dat is ook een verstrengeling economisch... van de, van, van de elite met, met het huidige economische systeem. En aan de andere kant zegt de, dus de, de uitgaande in touw. die heeft dan weer een waarschuwing gegeven... voor de macht van die staatsbedrijven... Die remmen de economische groei aan de ene kant... en die remmen ook een ontwikkeling die nodig is... namelijk een duurzamere economie. Want die vervuiling enzovoort... dat is ook weer een gevaar voor de economie. Ja. Het is allemaal zo paradoxaal. Nou, hij sluit allemaal niet uit. Hij heeft inderdaad ook gepleit voor een instand houden... voor het primaat van de, van de grote staatsbedrijven... Hmm. om de economie te kunnen beïnvloeden. Um, maar tegelijkertijd moet inderdaad... die economie hervormd worden. Maar is omdat... het ook niet zo dat iemand die dit roept... maar nu uh, de deur uitstapt... dat dat helemaal er niet meer toe doet... Nou, dat, dat hij doet hij wel toe, want ja? kijk, ja, de, de nieuwe premier... Dat is, dat is dan een van de weinigen die nou, in zijn, zijn, zijn stal komt, zeg maar. Ja, ja. Chang. En dat is wel een meneer, dat is ook de jongste trouwens... met zijn 57 jaar... En die, die is uit zijn school. Die is uit zijn school ja, ja. van de communistische jeugdlichaam. Um, daar zijn ze samen op en opgegroeid. En die, ja, dat is wel waarschijnlijk een hervormer. Maar China moet ook Kijk, het huidige model waar ze de laatste 20 jaar zo mee veel furoren hebben gemaakt, die, die 10, 12 procent groeide jaar, was het model van heel veel produceren, heel veel exporteren. Maar met een hele hoge prijs. Huh. Voor het milieu en voor de inkomensverschillen, voor de sociale spanningen. Dus er is enorm. Het, het roer moet om. Er moet meer groene economie. En de de, de groei moet via de consument en niet via de investeringen worden wordt ja, gerealiseerd. Ja, ja. Meneer Van Ekelen, ja. uh, uh, wat er in China gebeurt... is natuurlijk van belang voor de rest van, van de wereld. Zeker. Ik kan me voorstellen dat u dat nauwkeurig volgt... voor zover we als buitenstaand dat kunnen volgen. Wat is uw... Uh, uh, oordeel. Nou, ik ben recent ook een paar keer in China geweest en aan de ene kant vind ik het haast een liberale maatschappij, tenminste als je er van buiten zo'n beetje tegenaan kijkt, waarbij, en dat vind ik toch wel een positiever element, met name de lokale bevolking toch wat mondiger aan het worden is en met name bezwaren gaat maken tegen corruptie. Vooral als die corruptie betekent dat er een weg wordt aangelegd en een huis weg moet. Eh, maar dat is misschien toch wel het begin van een beetje een verandering in het systeem. Dan ziet u dat echt van onderop komen. Precies. Ja, ja. Maar ja, ik dat... weet het niet, de heer schulte Nortelt is wat dat betreft beter... Hij kijkt een beetje sceptisch hoor, ja. van ach, dat doet <laughs> zich wel eens voor, maar... Ja. Ja. Nou nee, ik, ik, ik, ik ben het wel eens bij deze constatering. En die druk van onder wordt steeds groter, maar ik helemaal het meneer van Ekele eens... Uh, op lokaal niveau is de corruptie het ergst. Daar leiden de burgers het meest onder. Um, of dat moet leiden tot democratie is vraag twee. Hè. Het is ook, zij denken meer. En ze zijn ook de intelligentie aan China in bredere zin. In de vorm van een vrije pers. Een sterkere onafhankelijke rechtelijke macht. Niet direct een meer partijenstelsel. Nee. Nee, Laten we nee, het, nee, nee. het even hebben niet. over iets. Daar kan meneer Van Eekel ook dan, uh, op reageren. Ja. Henk, Henk. Uh, Vertel even. Wat is er, er gezegd over het buitenlandse beleid van China? Nou, dat is een beetje een ongeschoven kindje in alle verklaringen en speeches die gegeven zijn. De, wat uh, kijk, buitenlands beleid um, is vooral voor China het, het beleid uh, wat in de regio wordt gevoerd. Hm. Als je de, de defensieparagraaf leeft, erg interessant. Dan zeggen ze, waar moeten we ons concentreren? Op het vermogen om lokale oorlogen te winnen. Nou, dat is natuurlijk heel interessant in, de, in, de, in, de, in het licht van de recente geschillen mm -hmm. met Japan, Japan Filipijnen ja. en Vietnam. En we moeten het leger moet in staat zijn zijn historische missie te voltooien. En, en dat die... is? En dat is de, uh, het toe. vermogen om het Taiwan weer in te nemen. Mm -hmm. ja. uh, goedschiks het... of kwaadschiks, ik hoop goedschiks natuurlijk. En zeggen ze dan die dan gaande iets over Amerika? Want Amerika is behalve met de rest van de wereld natuurlijk ook meer en meer bezig met die regio daar. En met daar in de Chinese zee zoveel mogelijk. Mm, ja, ze zeggen daar niet gaan, ze niet, zoomen ze specifiek op in. Ze noemen ook geen andere landen, überhaupt landen bij naam. Maar ze zeggen wel, er is een zorgelijke tendens van uh, wat zij noemen neo-interventie en de neiging van, uh, van hegemonisme. Nou, dat is eigenlijk uh, ja. code voor Amerika. En heel specifiek op, op... hebben ze gezegd, we maken ons zorgen over de, aanwezigheid, de groeiende aanwezigheid van de Amerikanen in de stille oceaan. Uh, meneer, meneer Van Eken, ja. vindt u dat uh, bedreigend klinken? Nou, het is niet aanmoedigend. Maar eh, wat mij zo verbaast in China eigenlijk is... dat zij hun buren steeds meer van zich vervreemden. Een aantal jaren geleden hadden ze een soort charmoffensief. Ze investeerden in die landen, ze bevorderden de, de hulp eh, en, enzovoorts. Eh, maar nu denk ik dat alle buren om China heen... als de dood zijn geworden tegen China. Wat ze doen nu met Japan. Eh, hun claims op wateren die helemaal tot broenen. En, en Vietnam en de Filipijnen doorlopen, lijkt mij zeer verontrustend. En dat verbaast me eigenlijk zo. Mm. En het ergste wat kan gebeuren voor China, denk ik... dat er ergens een echte militair conflict komt... want dat zou het einde betekenen voor hun export. Dan, dan gaan verzekeringspremies omhoog. Dan wil niemand meer de risico lopen... om daardoor zo'n conflictgebied heen te varen. En dat zou het einde zijn van die groei. Henk schulten noord ja? dit die houding verbaast meneer Van Ekelen. begrijp jij hem wel? Of... Ja, als, je, als je leest inderdaad het Charmose Offensief, zoals meneer Van Ekelen noemt, dat is inderdaad nog steeds overigens het officiële verhaal. Hè. We, we zijn voor een harmonieuze wereldorde. Wij zullen nooit ons mengen in aangelegenheden van andere landen. Maar het buitenlands beleid van China is, denk ik, dat is denk ik de verklaring daarvoor, is steeds uh, multi, meer multipolair geworden. Dus er zijn ook staatsbedrijven, het leger bemoeit zich steeds met het buitenlands beleid. En het leger heeft natuurlijk, ja, het is, het is een leger eigen, ook, ook, ook hmm. belang bij, uh, bij conflicten, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus het, en, en het leger is zeer nationalistisch. Dus die conflicten die in de regio die hebben allemaal met territoriale kwesties te maken. Ja, maar de angst van meneer Van Eekelen voor een conflict. Uh, aan wat voor zo'n conflict moet je dan denken? Met welk land ligt dat voor de hand? Nou, kijk, kijk als, als, als, ja, Japan, als China zegt... We hebben net die rel met Japan, hè, met ja, de eiland, die ja. eilandjes daar. China heeft gezegd... Wij bepalen onze eigen territoriale zee. Wij gaan, mogen daar ook patrouilleren. Nou, er kan wel eens een miscalculatie plaatsvinden. Er kan ja. een botsing plaatsvinden tussen boten. Het is ook heel eng geopolitiek. Want Amerika heeft een veiligheidslag met Japan. Dus als Japan wordt aangevallen, moet Amerika bijstaan. Precies, meneer Van Ekele. Dus ja, Even terug dat... naar Amerika, inderdaad. als ze een... Obama is zijn laatste periode in, kan niet meer herkozen worden. Vaak gaan de presidenten van Amerika zich dan ook meer op buitenland richten. Gaat, da, gaat, gaat China en omstreken inderdaad een van, van de belangrijkere pijlers worden... Nou, ...naast het, het Midden-Oosten? Dat was het voor Obama eigenlijk al. Hè? Hij praatte over de pivot, dus dat is het accent... De de speerpunt van zijn beleid was al heel duidelijk op China gericht. En met name als de Chinese marine zich verder gaat ontwikkelen... zullen die Amerikaanse vliegdekschepen wat verder van de Chinese kust moeten zijn... omdat ze anders te kwetsbaar worden. Maar wat ik eigenlijk nog, nog het belangrijkste punt vind, is dat eh, die landen die zich dus uh, bezorgd maken over China... die gaan steeds meer aanhang zoeken bij Amerika. Mm -hmm. Dus China bereikt, lijkt mij met dit beleid... precies het tegenovergestelde wat ze zouden willen. Ik denk dat voor Europa gezien het belangrijkste zou zijn... als China zich wat meer internationaal zou opstellen... en wat meer positieve geluid zou hebben in de Verenigde Naties... en dan echt een rol zou kunnen spelen in de wereld. Want tot nu toe denk ik... dat Iedereen, uh, met name Amerika, maar ook nog in Europa en toenemende mate... zich zorgen maakt over zo'n assertief China. Wat volgens mij niet de goede kant op nou, gaat. Nou, maar dat kan ik u geruststellen. Want daar hebben we het vorige week met Henk Schulte Noordholt over gehad... dat een van, de, een van de leiders van China gezegd heeft... dat hij toch Europa ziet als een strategische partner. En dat was meer dan een praatje voor de vaak. Nou ja, dat hangt er maar vanaf. Uh, uh, kijk, onze handelsbetrekkingen op dit moment met China zijn vooral economisch. Maar als China in het wereldspel uiteindelijk niet meedoet... Dan u, zal... nou, u doelt op Syrië bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, ja. ja. Rusland en China doen daar helemaal niet mee. Nou, daar krijgen we zo langzamerhand schoon genoeg van. En dat zet dan uiteindelijk, denk ik, ook de hele Verenigde Naties op het spel. Want als die niet meer in staat zijn om in te grijpen... in schandalige ontwikkelingen in de wereld... ja, ja waar gaan we dan met z'n allen naartoe? Dan Henk? vallen we alleen verder uit elkaar. Ja, Henk? Ja, meneer Zulik, die baas van de Wereldbank was... heeft een keer gezegd dat China een responsible stakeholder zou moeten worden. Dat zou het geld. Geld moeten, ja. En, uh, maar, maar dat, dat het is toch gebeuren. een beetje van ons uitgeredeneerd vanuit het de Chinese uh, denken. is, is geschiedenis heel belangrijk... en er is een enorm nog steeds diepzittend uh, slachtoffercomplex... van wat China ooit is aangedaan... door de buitenlandse mogelijkheden in de eerste instantie Japan... Ja, en die, dat, dat, die geluiden worden steeds sterker. En het opkloppen van dat vuurtje, dat heeft ook erg dat is, zo, is de analyse van de partij... is erg belangrijk om die binnenlandse saamhorigheid te vergroten... en dus het, het monopolie van de macht uh, door de ja. Partij voor te zetten. Maar zo en dat is belangrijker ja. in hun denken... dan een responsible stakeholder te zijn internationaal. Mm -hmm. En zich te voegen aan de westerse wereldorde... zoals die ontstaan is na de Tweede Wereldoorlog... waar ze toch niet echt een deel zijn hebben uitgemaakt... in het tot, stand tot komen. Maar afstand. zo versterkt het gevaar zich? Want als die omringende landen van China bang worden... en die gaan naar Amerika... is dat voor China weer een argument om te zeggen... zie je wel, we moeten inderdaad ons beleid meer richten... op die andere landen waarmee we een oorlog moeten kunnen winnen. Ja, maar die landen hebben nooit echt tegen China aangeschurkt. Hè? Want die landen, die, zien ook, die kennen ook de geschiedenis. De meeste van die landen waren een vazalstaten van China in het verleden. Dus die denken, dat moeten we niet nog een keer hebben. Dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Dus economisch zijn ze gebonden in China. En politiek trekken ze naar Amerika toe. Ik denk zelf dat twee kritieke punten komen. Hoe zal het uh, Chinese beleid zijn tegenover buiten Mongolië? Gaan ze dat inpikken, omdat het zoveel grondstof uh, heeft? En Afghanistan. Zijn zij op een gegeven moment bereid om een zekere regeling te accepteren in Afghanistan, waardoor het, het een bestuurbaar land wordt, of uh, zullen zij ook daar proberen dan in concurrentie met name met India uh, een, uh, uh, ja, de huidige chaotische toestand te laten voortduren. Dus ik zou zelf eigenlijk erg een nadruk leggen op wat gaat China doen ten aanzien van Afghanistan. Goed. Wim van Ekelen. Als laatste horen we hem vanuit Den Haag. Heel hartelijk bedankt. En Henk schulte noordholt hier bij ons in de studio ook bedankt. Bedankt. Het einde van Villa VPRO. Maar alleen maar voor vandaag. Want morgen zijn we er gewoon weer vanaf half vier. En dan vanuit Den Haag. En hier naast ons in de studio zit Tim Overdiek voor het Radio 1 Journaal, met vast iets over dat Den Haag. Hmm, ja, natuurlijk. Ja? Die, die verbale schermutseling in de Tweede Kamer... gaan we natuurlijk uitgebreid volgen. Maar we hebben ook en vooral veel aandacht voor onrust en rumoer... in het buitenland. Dus vanmiddag een hamas leider gedood. Dat leidt tot spanningen in Israël en Gaza. En eh, mensen zijn de straat opgegaan in zuidelijk Europa. Dus wij horen via onze correspondenten... wanhopige Grieken, verborgen Italianen, heetgebakende Spanjaarden... en nog veel meer naar de rustgevende stem van de man... die ons de hoofdpunten van het nieuws gaat brengen... Radio 1, het NOS-journaal. Ja, Tim zei het al, Israël heeft in de Gazastrook de leider van de militaire vleugel van Hamas gedood. Het is Ahmed Jabari, werd door een raket geraakt toen hij in zijn auto zat. Jabari was ook de leider van de al qassam brigades die verantwoordelijk worden gehouden voor de raketbeschieting op het zuiden van Israël. Afgelopen dagen waarschuwde Tel Aviv dat Hamas-leiders zouden worden gedood... als de raketaanvallen zouden aanhouden. Premier Rutte wil zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over de dagbesteding. Dat zei hij in de Kamer bij het debat over de regeringsverklaring. Het kabinet is van plan het recht op dagbesteding voor dementerende ouderen en gehandicapten af te schaffen. Het wordt een voorziening die door de gemeente wordt uitgevoerd. Veel partijen vinden de plannen onduidelijk. En in heel Europa wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Vooral in Spanje gaat het er hard aan toe. Daar zijn bij schermutselingen 81 mensen gearresteerd. En eh, zeker 30 mensen gewond geraakt. Ook in Italië gingen duizenden studenten en werknemers de straat op. En in Rome ook raakten jongeren slaags met de politie. In België wordt er gestaakt. In Wallonië bij de spoorwegen is een 24 uur staking aan de gang. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met 115 kilometer is het een vrij normale avondspits... De meeste files staan in de regio Rotterdam. Bij Amsterdam zit nauwelijks een spits. Er staan nauwelijks files. enige opvallende file helpt de A20 in de richting Gouda. Dan staat er een ongeluk tussen Knoop en Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. Meneer van der Kamp, u bent er nog? Ja. ja. We zijn nog even bezig met uw polis. Heeft u nog een klein ogenblikje? Ja hoor. Oké, okay, als ik bol zou gooi heb ik gewonnen? Uh, ja, volgens mij wel.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 Goedemiddag, het is de tweede dag van het debat over het regeerakkoord. Premier Rutte is aan zet om zich te verweren tegen wat de oppositie hem verwijt. Geen visie en het verbreken van verkiezingsbeloftes. Bezuinigingen in de zorg. Het is niet alleen kommer en kwel. Het leidt ook tot nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen. Die zien wel brood in het nieuwe werken. In het zuiden van Europa pikken ze het niet langer. We gaan naar Madrid, naar Rome, naar Athene... waar het volk op straat zijn afkeur over de bezuinigingen luidruchtig laat merken. En dan de strijd tussen asfalt en natuur. Twee stelletjes sperten houden de aanleg van een rondweg tegen... en hebben de Nederlandse wet aan hun zijde. We zijn er tot half zeven vanavond. Premier Rutte is waarschijnlijk nog wel wat langer bezig. Uh, vandaag het debat over de regeringsverklaring is nog volop aan de gang. Sinds vanmorgen geeft hij tekst en uitleg aan de Kamer over de regeringsplannen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, uh, uh, hoe zijn ze nu uh, in dat debat gevorderd? Waar zijn ze bij aan aanbeland? beleid en Europa. Zojuist even een vinnig uh, debatje tussen uh, Wilders en Rutte over het Israëlbeleid. Uh, want uh, de kerstverse minister Timmermans uh, zou in het verleden daar wel eens wat uh, dingen over gezegd hebben. Uh, waar Wilders het dan niet mee eens is. Nederland zou geen vriend zijn van Israël. Maar Timmermans heeft dat waarschijnlijk anders bedoeld dan uh, Wilders citeert. Rutte weigert daar niet op in te gaan. Kortom stekeligheden over en weer. Uh, maar wat nu wel even relevant is uh, met het nieuwe kabinet Rutte 2. Uh, ja breekt er wellicht ook een andere koers aan als het gaat om uh, Europa en Europese hulppakketten. Uh, als het gaat om hulp aan, uh, aan Griekenland en het behoud van de euro. Ja, Dijsselbloem was gisteren in Europa en heeft daar uitspraken over gedaan. En dat wilde de Kamer vandaag toch wel even markeren. Wat zei Dijsselbloem? Um, hij uh, wijst, verwijst naar uitspraken van zijn voorganger Jan Kees de Jager. En daarover zegt Dijsselbloem... hij zei dat het Nederlandse uitgangspunt is... dat Griekenland ons geen geld kost, maar dat er risico's zijn. Ik draai die redenering gewoon om. Er zijn dus wel degelijk grote risico's. Nou, Rutte legt het vandaag zo uit. Je loopt altijd risico's. En bij Griekenland wel helemaal... want ik heb het vaker in debatten hier gezegd... we hebben steeds het gevoel gehad aan het stuur te zitten... maar we kregen steeds meer het beeld dat we het stuur in de achterstoel hadden geplukt. Maar je loopt altijd risico's. Dit is gewoon weglopen van al je verkiezingsbeloftes... U gaat over uw eigen woorden. Ik confronteer u, na collega Buma, met de woorden van uw minister. Er is eenheid van kabinetsbeleid. We hebben gelukkig een minister nadat mijn partij en andere partijen hier twee jaar lang hebben staan vertellen. Let op, het gaat ons geld kosten. Let op, er zijn grote risico's. Letterlijk zegt nu de minister van Financiën Financië dat. En mijn vraag is, is dat eenheid van kabinetsbeleid volkomen. ja of nee? Voorzitter, volkomen. Ik heb debat na debat hier gezegd... als je geld leent aan de landen loop je altijd risico's. Dus je kijkt hoe het tot nu toe gegaan is met dit soort schulden... hoe het gegaan is met de houdbaarheid van dat soort schulden... en het terugbetalen van die schulden, is dat het soms lang kan duren... maar dat tot nu toe bijna altijd, zo niet altijd, die schulden zijn terugbetaald. Maar er zijn geen garanties dat het ook hier het geval is. Die kun je niet geven. Nee, voorzitter. voorzitter, dat is dat niet Want nieuw. Dat Terecht en eindelijk zou ik zeggen. Eindelijk wordt dit nu volmondig erkend. En de eenheid van kabinetsbeleid is dus... als er nog mensen zijn die nog steeds geloven... dat Griekenland ons geen geld gaat kosten... dan moet ik ze ernstig waarschuwen. De risico's zijn groot. Dat heeft de minister van Financiën gezegd. De minister-president sluit zich daarbij aan. En dat is een enorme breuk van alle mist die we anderhalf jaar van Rutte 1 kregen? Voorzitter, nee. Nou, Rutte is <laughs> nog niet zover dat hij dat uh, wil toegeven. Maar, maar is het wel zo? Ja, nou, wat je nu ziet is uh, dat in een kabinet met de Partij van de Arbeid... de partij die uh, altijd gezegd heeft dat je het eerlijke verhaal over Europa moet vertellen... Ja, dat ook de VVD het ineens een stuk makkelijker vindt... om uh, ja, uh, de risico's te schetsen van hulpoperaties... en daar ook iets meer de nek durft voor uit te steken. Ja, dat in tegenstelling tot uh, Rutte 1, de andere Mark Rutte noem ik maar even... die het moest doen met gedoogsteun van uh, Geert Wilders die daar natuurlijk niets van moest hebben. Ja, daar zag je toch een kabinet wat wat wegliep van de verantwoordelijkheden... en de, ja, de uh, risico's ook wat uh, wilde wegwuiven. En in Nederland in ieder geval geen lands wilde breken voor het behoud van de euro. Ja, dat moet dus veranderen. En vandaar ook dat, uitgerekend Alexander Pechtold van D66, pro-Europees... dat graag even wilde markeren. Ter en die andere Mark Rutte waar je het over hebt... doet hij dat met gemak, die andere Mark Rutte, vind je, als je een beetje de hele dag bekijkt? Ja, kijk, hij, uh, hij, hij is flexibel, moet ik zeggen. Ik moest even nadenken over mijn antwoord. Maar uh, de man uh, redt zich er toch goed uit... Uh, beweegt zich met groot gemak over de verschillende dossiers... Uh, weet zich uit penibele situaties te redden... heeft uh, veel feitenkennis paraat... of hij het nou op het juiste moment uit zijn dossiers weet te vissen... of misschien gewoon uh, in zijn geheugen heeft opgeslagen. En wat dat dan gaat, maakt hij een sterke indruk... Uh, waar de oppositie tot op heden in ieder geval weinig vat op krijgt. Oké, okay, Breedveld, jij volgt verder dat debat... later deze uitzending meer. En ook in het regeerakkoord... bezuiniging van vele miljoenen de komende jaren op de AWBZ... Dat is het potje waaruit de zorg voor langdurig zieken wordt betaald. Dat zal niet zonder gevolgen blijven voor mensen die zijn aangewezen op hulp aan huis. Zoals mevrouw Constant uit Boekel. Verslaggever Roel Pauw ging bij haar langs. Yes, Om tien over tien staat Geertje van der Velde voor de deur. Zoals elke dag komt ze mevrouw Constant wassen en aankleden. Die kan dat niet zelf, omdat ze vanwege een probleem met haar heup... een ingewikkelde brees moet dragen. Dat is dag en nacht. En dan zit ik al tien weken in... Ik moet op bed gewassen worden en aangekleed. En die zorg heb ik hard nodig. En daar moeten ze van blijven. U maakt zich daar zorgen over? Ik maak me daar zorgen over. Uh, we moeten inleveren, het is een crisis. Maar ze moeten wel met de handen van de zorg afblijven. Want we worden steeds ouder. Maar ik dacht dat we toch ook wel recht hebben op een mooie oude dag... En ook de verzorging die wij nodig hebben. Stel je nou voor dat er niemand van Pantijn komt. Wie moet het dan doen? Moet uw man het dan doen? Dan zou het moeten, maar dat kan niet. Nee, nee mijn man kan me niet helpen. Want het is een heel ingewikkeld ding waar ik aan heb. Daar moest de zorg ook van leren. Hoe moet dat? Want die had het nog nooit gedaan. Dus dat staan wel machteloos. Maar goed dat Geertje van der Velden er is. Eerst met de, uh, de benenlezen. Ja. ja. En als het bovenstuk vast zit, dan mag het onderstuk los. En dan moeten ze mij helemaal verzorgen. En dan s'avonds om half negen, dan komen ze kijken of alles nog goed zit. Of het nog ingepakt is, dat ik daar de nacht mee in kan. Ja. En ook niet meer last gehad van drukplekken nu achter? Nee. nee. Ja, u heeft denk ik ook al gehoord van de kabinetsplannen, bezuinigingen en dat soort dingen. Maakt u zich zorgen over uw baan? Ik zozeer nog niet, maar um, voor de klanten van ons ja, maak ik me wel ooit zorgen. Het is niet te hopen dat ze heel veel tijd moeten inleveren. Want we komen graag ja, voor kwaliteit van de zorg. En dat we het goed kunnen afronden en ook voor het praatje voor de mensen. Want dat is net zo belangrijk. Mevrouw denk ik ook wel dat hij dat ook wel Geweldig. Uh... Is, dat is eigenlijk ook het streven waar wij eigenlijk voor willen vechten. Dat de bejaarden die het hard nodig hebben, het is in het bejaardenhuis of die zelfstandig nog willen wonen, dat ze die hulp krijgen en dat we er ook rechten op hebben. En dat moeten ze vandaan blijven. Daar moeten ze vanaf blijven. Nou, de zorg kan goedkoper en beter door een nieuwe werkwijze in de zorg toe te passen. Dat gebeurt al bij het bedrijf Censieren dat zich in de Achterhoek al 60 jaar bezighoudt met wijkzorg, met thuishulp en kraamzorg. Jeroen de Jager, jij bent afgereisd naar de Achterhoek. Ja. Um, vertel eens, hoe kan het daar goedkoper? Hoe hebben ze dat georganiseerd? Nou, het motto is eigenlijk het nieuwe werken, heet dat dan. En het nieuwe werken bestaat eruit dat je uh, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid eigenlijk aan de werknemers uh, geeft. En Dat betekent dat ze bijvoorbeeld uh, uh, flexibel mogen werken, thuis kunnen werken. Het uh, betekent ook dat ze zelf hun roosters maken. Het betekent ook dat in, in het, in het uh, zeg maar meest vergaande geval, uh, geval zelf sturen. Dus de boel helemaal zelf regelen. En dan blijkt, als je mensen maar verantwoordelijkheid geeft... Bijvoorbeeld Mario van Hout, die is... Uh, uh, wijkverpleegkundige, die, die, u heeft een eigen team in feite, hè? wat u aanstuurt. Ja, nou ik stuur het team niet aan. Ik ben onderdeel van het team. Het ja. team stuurt zichzelf aan. Dus... Het is eigenlijk arbeiderszelfbestuur. Ja, wij wij hebben geen bestuurder. Wij doen het samen. We zijn eigenlijk één grote wijkverpleegkundige die uit tien man bestaat. En ja. iedereen heeft zijn eigen taak. En uit. dat heet dan het nieuwe werken. U, u deed vroeger ook mee aan het oude werken, zal ja. ik maar zeggen. Wat is het verschil? Uh, nu denken we zelf na. En doen we niet alleen. En vroeger deden we vooral. En zorgden we heel goed voor de mensen. Dat doen we nu nog. Ja. Alleen de achterliggende informatie en de cijfers en de ideeën... die hadden we daar niet achter. En dat hebben we nu wel. En, we zelf... en waarom is het goedkoper? Omdat als je weet waar je mee bezig bent en weet wat je doet... je dat ook uh, efficiënter doet en ook bedenkt hoe je het misschien beter kan doen. Geef uh, eens een voorbeeld. Nou ja, ehm... Um, uh, uh, vro vroeger had je uh, roosters en routes en die werden gemaakt. En nu maken de mensen die de routes doen, maken die routes zelf. En er kan best zijn dat zo'n route uh, twee keer of drie keer in de week uh, iets wijzigt. Omdat er een klant net iets anders uh, een voorkeur heeft. En de klanten tevredener zijn, maar de routes ook efficiënter in elkaar zitten. Ja. Met bijvoorbeeld minder reistijd en minder... Uh, ja, gaten noemen wij dat in de routes. Dus dat je gaat zitten wachten tot je bij een klant terecht kunt. Ja, dit, dit doen jullie nu drie jaar. Uh, wat heeft dat bijvoorbeeld, misschien kan ik dat aan uh, Suzanne Broens vragen. Die heeft dit project bij sensieren helemaal uh, gedragen, zal ik maar zeggen, ingevoerd. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het uh, uh, ziekteverzuim, mevrouw Broens? Uh, het ziekteverzuim is uh, de afgelopen twee jaar gezakt. Van 9% gemiddeld naar 5%. En waardoor komt dat dan? Omdat mensen veel meer zelfstandigheid hebben in hun werk, zelf beslissingen kunnen nemen. Alles waar ze goed in zijn, gewoon zelf kunnen regelen. Niet op wacht, hoeven wachten op antwoorden van managers. Goed ondersteund worden, want dat is ook heel belangrijk als je dit doet. En veel meer werkplezier teruggekregen hebben. We zien een enorme stijging in medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit naar de organisatie. En dat vertaalt zich ook in een lager verzuim. En het toverwoord is dan het nieuwe werken. Maar uiteindelijk, als ik uw verhalen goed aanhoor, is het kleinschaligheid. Ja, Wij zijn een hele grote organisatie met 6500 medewerkers. Maar wij zijn groot in het kleine en klein in het grote, zeg maar. Ja, ja, dus heel die, die, die hele grote organisatie die is gewoon opgedeeld in allerlei kleine cellen, ja. zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Allemaal kleine zelfstandige teams, maximaal 15 medewerkers. En dat doen we echt in de hele organisatie. Bij wijkzorg, bij wonen met zorg, bij kraamzorg zijn we nu bezig. Algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. En in de ondersteunende diensten gaan we met kleine zelfstandige teams werken. Ja, en dan is de vraag een beetje, Tim en Lucelle. nu uh, heb je dus die, dat debat over de AWBZ, bijvoorbeeld vandaag uh, in de Tweede Kamer. Wat gaat dat weer betekenen voor dit experiment, wat uitstekend heeft gewerkt de afgelopen uh, drie jaar, wat nu uh, helemaal op poten staat, zal ik maar zeggen. Ja, en dan gaat het misschien wel weer allemaal veranderen. En wat die verandering betekent voor Censieren en voor Mario, straks na vijven. Dank Jeroen Jager vanuit de Achterhoek. Van de achterhoek straks naar Israël, naar correspondent Monique van Hoogstraten... met nieuws over de aanslag op een militaire leider van Hamas. De verkeersinformatie krijgt u van John Ook goedemiddag, John. Goedemiddag. Uh, nou, met 130 kilometer viel is het een vrij normale avondspits... alleen niet voor het verkeer in de regio Rotterdam. Daar is het wat drukker dan normaal. Dat geldt onder meer op de A15-Europoort richting Rotterdam. Daar is het langzaam breiden over 19 kilometer... tussen Spijken en Knulpunt Vaanplein. En op de A20 richting Gouden is het ook erg druk. Allereerst tussen Knulpunt Ketelplein en Tablesseplein 7 kilometer. Verderop nog eens een keer bij Mordrecht. Daar staat 6 kilometer na een ongeluk... Daar is de rechterreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. De spanning tussen Israël en Gaza loopt razendsnel op. Vanmiddag werd de hoogste militaire leider van Hamas, Ahmed Jabari... gedood door een Israëlische raket. Correspondent Monique van de Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, hoe en waar is dat gebeurd? Dat is gebeurd in het centrum van Gaza-stad. De man zat in zijn auto met een assistent... ...en zijn met een Israëlische luchtaanval uitgeschakeld, geliquideerd. Er is één omstander gewond geraakt daarbij. Uh, geliquideerd, is dat dan ook een doelbewuste uitschakeling door Israël? Ja, dat was een zeer doelbewuste uitschakeling. Er is meteen een persverklaring uitgegeven door het leger die zegt... ...dit is de eerste van een reeks liquidatie van kopstukken... Uh, ...die we gaan aanvatten als vergelding voor de raketaanvallen uit Gaza van de laatste week... Het was ook al aangekondigd eerder deze week. Waren er waren al speculaties, maar niemand wist of het alleen een dreigement was. Nou, dat is het dus niet. Israël heeft kennelijk een hele lijst met uh, namen van mensen van Hamas... en de islamitische jihad die geliquideerd moeten worden, zullen worden. En de operatie heeft ook al een naam gekregen. Amut Anan, dat betekent zoiets als pilaarwolk. Dat is een verwijzing uh, naar een bijbelverhaal. En wat kan je nu weer verwachten van Hamas, denk je? Nou, Hamas heeft meteen al gezegd, uh, dit is een uh, oorlogsverklaring. Er zijn ook al meteen raketten op het zuiden van, uh, van Israël afgevuurd. Er komt net een berichtje binnen dat Hamas zegt, even kijken, Netanyahu zal spijt hebben van deze operatie. Uh, mensen in Gaza trouwens, die ik net sprak, uh, die bereiden zich ook al meteen uh, voor op een, uh, op een oorlog. Ze zijn gaan hamsteren. Ze horen natuurlijk overal het geluid van inslagen. Er zijn veel gewonden want er zijn al meer dan twintig uh, raketten uh, afgevuurd op, uh, op Gaza. Um, dus zij zijn bang uh, ja, dat het weer een uh, volledige uh, oorlog wordt. Want ik zit even te denken, wanneer, wanneer zijn er voor het laatst van die hevige aanvallen geweest op Gaza, weet je dat? Ja, dat, nou, als het gaat om deze doelgerichte liquidaties van, van op, op mensen op kopstukken, dan is dat alweer een jaar of tien geleden. Maar de laatste oorlog in uh, Gaza, de laatste echte oorlog tussen Israël en Gaza was was vier jaar geleden en opmerkelijk genoeg was dat vlak voor de verkiezingen in Israël. En er zijn wel mensen die zeggen, Netanjahu gaat dit nu hard, hard, hard aanpakken omdat er weer verkiezingen op komst zijn. En hij wil laten zien dat hij niet over zich heen laat lopen door Hamas. Farage maar Marie van Hoogstraten, dankjewel. De Sun, Cheryl Crow, 2002 was het toen, ja, met meneer Armstrong, denk ik, getrouwd in die tijd zo'n beetje. Inmiddels ook niet meer. Dat zoeken we even op. Nee. 8 um, voor 5, Marka Vrof, middag. Hallo Tim. Even tussen jou en mij, dat hoeft dus niet te weten... maar ik heb vanmorgen toch even serieus overwogen om te spijbelen vandaag... als we keken naar dat heerlijke weer vanmorgen met de hond in het park, de zon. Het, het was echt ongelooflijk. Althans, hier in het midden van, van Nederland, was het ook zo voor het hele land? Mm, in het zuiden wel, daar begon zelfs uh, de zon nog eerder. In het midden van het land brak die door, nou ja, laten we zeggen... rond een uur of uh, half negen, negen uur. En heel voorzichtig breiden die opklaringen zich wel noordwaarts uit. Maar het noorden van het land heeft nog steeds te maken met de laatste restenbewolking. En daar gaat het dus erg langzaam en die hebben een hele groot deel van de dag de zon moeten missen. Kijk eens aan, toch nog een beetje gekregen tijd van de dag. Ja, ook niet overal. Ook niet nee. overal. Ik wil even geluisterd vanmorgen naar Marcel en Lara, maar die hadden een ongeduldige zeelse boer in de uitzending. Die liet weten dat hij dolgraag zijn aardappels van het land wil halen. Maar het heeft zoveel geregend dat het veld één grote modderpoel is geworden. Dit zei hij vanochtend.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 Nou, een groot deel van de periode is het droog. En als er wat gaat vallen, zijn het geen grote hoeveelheden. Dus ik uh, heb wel het idee dat die, uh, dat die meneer nog aan zijn trekken gaat komen. Uh, de neerslag die dan op het programma staat, zou zondag moeten vallen. Oké, okay, en wat staat er voor het komend etmaal op het weerprogramma? Nou, vooral heel veel rust in de atmosfeer. En dat geeft ook aan dat het uh, behoorlijk kan gaan afkoelen. Het gaat vannacht vriezen. 1 tot 3 graden onder nul komen we. Dan kan er wat mist ontstaan. Nevel, laaghangende bewolking misschien. Maar vooral die mist in combinatie met die lage temperaturen... zou zelfs lokaal voor een klein beetje gladheid kunnen zorgen. Niet op een normale weg waar je gewoon grond onder hebt, maar wel op een brug of een viaduct. Goed, en temperatuur morgen? Uh, morgen oplopend uiteindelijk naar 8 graden, met één klein slag om de arm, kleine slag om de arm, en dat is uh, breekt de zon wel of niet door. Uh, we beginnen morgen dus met, uh, met nevel, mist of laaggangende bewolking. Ik ga er een beetje vanuit dat op de meeste plaatsen dat niet al te hardnekkig zal zijn en dat de zon er vrij snel bij komt, maar ik kan niet garanderen dat het hier en daar toch grijs blijft. En als dat gebeurt zal dat met name in het noorden, noordoosten van het land zijn. Nou ja, en als die wolken blijven hangen, dan is de temperatuur ook lager. Marco Volf. Limburgers, die balen van het accent van acteurs uit het Sinterklaasjournaal. Nee, de bankers hebben we speciaal zo neergezet, hè. Weet je ja. waarom? Nee, waarom? Als de mensen dat te spannend vinden, kunnen ze andere kant op kieken. Hallo. Hallo. Bij de Limburgse Omroep L1 kwamen flink wat verontwaardigde reacties binnen. Op Facebook zei een kijker, mijn kinderen zeiden, mam, wat praten die raar. En een ander schrijft, wij werden weer te kakken gezet. We hebben contact met uh, de Sinterklaas in Roermond. De hulp Sinterklaas natuurlijk. Jacques Franke, goedemiddag. Goedemiddag. Als u dit hoort, wat hoort u dan? Nou, dan hoor ik uh, alles behalve uh, iets van Limburgs. Alles behalve? Ja, het, uh, het lijkt in de verre verste niet op, uh, op Limburgs. Het is, is meer een Brabants uh, accent wat uh, gekruist is met, uh, met Belgisch. En wat voor gevoel krijgt u daarbij? Nou, eigenlijk niet zo'n goed gevoel. Kijk, het is natuurlijk... Uh, men maakt, uh, er worden opnames gemaakt in, in, in Remond en je verwacht dan ook dat de mensen uit Roermond uh, in ieder geval zichzelf daarin herkennen of in ieder geval Limburg zich daarin herkent. En dat is dus helemaal niet het geval. Want speelt trots mee voor Limburgers wanneer ze hun accent laten horen... wanneer ze hun Limburgse taal bezigen? Nee, ik denk niet dat het trots speelt op het moment dat men ze bezigt. Er is wel trots op het moment dat het nagebootst wordt en het klopt van geen kanten. Wat zou u kunnen doen? Nou, ik, ik denk dat daar nu weinig aan te doen is. Ik denk dat uh, dat misschien een advies zou kunnen zijn van... laat uh, mensen uit de omgeving waar de opnames zijn ook de, de tekst uitspreken. Want wat zou er op 5 december met deze acteurs op het plein moeten gebeuren? Nou, Sinterklaas is een, een goed mens en uh, toont op zich weinig frok. Dus ik denk dat er met de acteurs op zich weinig zou gebeuren. Het, uh, het is meer op het moment dat... Uh, dat men plannen maakt voor, uh, voor andere opnames, dat men daar beter rekening mee houdt. Ja, de goedheiligman blijft vergevingsgezind. Dat klopt. Sinterklaas-Sjak, hulp Sinterklaas-Sjak. Ik dank u hartelijk ik wens u uh, mooie nachten toe daar in Roermond. Ik hey, dank u en graag gedaan. En uh, verder kijken naar dat Sinterklaas-journaal, hoe Tuurlijk. dat uh, verder gaat. Goed, we gaan naar het uh, nieuws van vijf uur. Daarna zijn we terug met het Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring over het regeerakkoord.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 Op radio1.nl. Ja, nee, ik wil het vandaag niet over hebben. Dan zullen we het er maar niet over hebben. Nou, ja, oh ja jammer, dat was slecht, jammer. hè? Voor, uh, oh, sorry. Hou op, <laughs> radio 1. hou op, hou op, hou op. Het nieuws van alle kanten. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op office365.nl. Macro: 3 megadozen pampers plus 1 megadoos gratis, slechts 6,75 per pak. Dit is Radio 1.